Ik dat en ik ken je in een bar. Het is wel geen schoenen, maar het is een vredige goeien. Wijl in onze kindertijd waren aan van onze schutter, van onze beste melder, dat idee aan me toch, waar dan we altijd mee spillen en opgingen, mijn een bieken. En als je dan plat wordt, rude, niks neem je uit, alles verloren, dat bieken gaf je niet af. Dat avond gaf ja. En dan zei ik: Ik zal Amerika nog een meebrengen, of het er nog zoveel te goed met dat bieken dat, dat avond gaf. Over dat melber mag er nog, nog altijd gebeld werden. En verleden week had er ook iemand maar woordgezeid. En ik was iets te rap met te zeggen: Dat ik maar hebben het al gehad. En ik was er grat nu hebben het nog niet behandeld. En de veu geef ik dan ook op, Schietloos. Ik voel me een beetje schietloos. Ik ben zo schietloos niks te zien met Melberspel Ik geloof dat er iemand binnengerokt was. Hallo? Ja, René. Ja. En alle ja. Ja. Allemaal een dag hè? Ja. En de naam nou, met een goeie aan het lusten zijn. Hè. Ja, met mijn eh, ik... in een portatief in hun nogal Ja, ja, ja. Ik ken mijn woordgat ja. van een boerenstiel. Ja. Mijn kutelink. Mijn kutelink, ja. hè? dat ja. ja. ja. al gehad? Ja. al gehad? Ja. Dat hebben weleens een korteling, dat is een afgebroken ja dat hebben we al, ja. Ja, ja, ja, ja. ja is... Ze bezigden dat veel van alles, en Marcel, ja? ze, dat kost veel ja Met uh... kuttelingen zetten ze rond een boom, ja, Zo ja. een ronding en dan aan zo'n plank op en dan was er een bank. Er maar weet, in de grond, we weten oh, wat ja. dat ze het nog bezigden, hè? noek van de mes ah, ja. Sloegen ze een kutteling ja, ja, ja. in de grond, hè? Ja, ja. in de noek van de mes ja en weten wat dat ze daar op inken, te luchten? Ja. Een luppyspot. Ah. Mensen ja. bezig in alles je ziet dat hè. Ja, ja, ja. Een kutterling. Ja. Meester Pleting zei daarvan van een e schoolstukje geschreven. Ja, ja. Het is mee dat ik dat weet. Ja, ja. <laughs> ja. Ik heb hier nog iets over, ja. de, over de coureurstiel van de vroeger. Ja. Uh, over de coureur, hè. Ja. over de koersen. Een ja. derby. Een derby. Ja. ja. ook. Ja, zijn linke moet misgewijzen met dat moeilijke weggezien vroeger, verleden wijken. Dat moeilijke In van over hè, naar Mithes. Ja. Dat, dat is wel achter de uh, klipper. Ja. En dat gaat zo rond tot waar dat zijn zo'n Abel abelwind. Ja. Dat was het moeilijke Ja, of maar het moeilijke? Ja, Niks te zien met dat weg dat, dat naar daar liep. Ja, ah, niet. Nee nee, nee. Nee, nee, nee. Dat nee. is het moeilijke. Dat, ze dat zeggen, is het Ah, moele wegsken. wegsken. Ja, eigenlijk is dat moeleken. Moeleken, dat was bosken daar je van hè. Moeli, Ja, dat was dat klaar bosken, maar dat is nu ook weg, hè. Ja ja. ja ja. Zeg, uh, Marcel, dan ja. derby. derby. Dat is dus een term uit uh, de wereld ja, dat weet, van... De mensen droegen dat vuil in de moment, met de sport, ah, ja. Ja. Dat blijft even aan de lijn, we zullen horen wat dat is, hè. Ja. ja, ja. Blijf even, hè, Marcel, en ja. leg het een keer uit dan lode over dan derby. Vorige keer hadden we het ook over passanten, René. Wel, uh, ik geloof dat uh, Albert Catoir ons dat heeft opgegeven, of zijn broer. Uh, dat zijn de stukjes laken op kledingstukken, waardoor men een riem, een centuur, uh, kon steken. Maar in het uh, woordenboek van Vandalen vind ik passant precies in diezelfde betekenis, dus dat is uh, algemeen Nederlands, bood tot de algemene taal. Uh, nog even iets zeggen over uh, dat uh, marbelspel dat Melberspel. spel uh, uh, Wij hadden het vorige zondag over dat Bitterafes. Ja, nu kan ik mij best voorstellen, uh, het, gaat, het ging dus zo dat iemand moest roepen dat het kreten zijn, uitroepen als het ware, bij het spel gehoord en men moest nogal rap zijn, vandaar dat het uh, zeer aannemelijk is dat veel van die woorden ook vervormd werden. Vandaar dat fermen, fermen gevolgd door... Uh, ik zal maar zeggen, Ugus fermen, duimes, we hebben het vorige zondag gehoord, dat fermen zal inderdaad een vervorming zijn geweest van uh, ik verbied, ik verbied, dus ik verbied het uh, dan van te doen wat uh, gezegd is in het volgende woord, dus fermen. Uges zou dan zijn, ik verbied te hogen, hè, op de hogen dus hoog te gaan met de, dus van de grond te komen, je knikken, denk ik, dus dat is fermen Nu, dan Bitterhavens euh, zou te maken kunnen hebben, denk ik alweer een vervorming euh, van Piet Houdens Nu vind ik in het woordenboek en ook bij de kok en terling dat waren de specialisten van euh, de kinderspelen, daar vind ik onder het woordje Piet een verklaring die gewestelijk is, hier en daar in Brabant wordt erbij geschreven en dat wijst op de meet de plaats van waar men bij verschillende kinderspelen het spel begint. Nu, men kan ook het woord niet goed verklaren, de afleiding is niet bekend. In Antwerpen zou men zeggen peut houden, en dat wil zeggen bij het knikkeren de hand op de meet houden wanneer men schiet. Men zegt dan, u scheutelt niet, want gij zijt over de Piet. Je moet op uw Piet blijven, dus op de meet, niet van de Piet af. En dan staat daarbij, en dat doet me denken aan ons Bitteraves, afda op de Piet, dus daar heb we ook het werkwoord Aven bij, dus Piet Aven, vandaar bij ons vervormd tot Biet Aven, Bitter dus het moet wel, wel degelijk met die mee te maken hebben, maar we weten natuurlijk dat er bij ons toch een verschil in betekenis was, RNE, want dat Bitteraves was wel wat anders dan met de vinger op de meet gaan zitten of staan. He? Ik heb moeten zeggen dat de kinderen tegenwoordig van veel Melbourne, de jongens. <coughs> en uh, ik ben vergeten op te zoeken van de wijk, maar ik heb thuis een boekje dat alleen gaat over Melbourne en alle mogelijke spelen. En ik weet goed dat daarin staat dat er in Engeland concours zijn, prijskampen, voor volwassen mensen, hè, voor mannen, ja, ja. voor met de Melbers. Ik heb toch ook al horen zeggen: dat hij is een karottengat. Maar een karot, wat is dat eigenlijk? Hè? Wie kan ons de veu bellen en ons dan een keer beschrijven? Ik kan misschien wel zeggen dat het iets te maken heeft met uh, veu opteten, snoepken. En in Haas zeggen ze gemakkelijk een bol, easy maneken, een bol. Maar een karot, dat samen dan een keer willen weten of dat dan nog bestaat en hoe dat, dat eruit zag. Hallo? Het is daar, dat uh, hij zijn karotten gehad, hè? Ja. ja. Ik ja. wou dat dat wil zeggen, hij had een keer goed slaag gehad. Ja, ja. Dat is ja. het, ja. Is het daar, ja? Dat is het zeker. Alleen. Maar een karot, zeg je dat niet? Een karot, karot. dat is een wettel, zo gezegd hè? Ah, dat is een Wettel. Maar ja. karotten, zijn karotten gaat dat wel zeggen, uiteindelijk goed leg gaat. Ja, ja. Maar karot, zou dat in als nog zeggen in de, in de zin van wuttel? Ah, ja, die zo'n karotballetkarot verkochten ze zo van die snoepjes, hè. Karotten. Ja. En, en dan waren zo'n een brein met zo'n bleke plekken, zo. allee, precies een zebra. Dat waren karotten. Ah, dus een bol. Ja, een bol. En was dat in de papieken? ja, en, uh, dat was redelijk groot zo'n centimeter of tien hè, en dat was opgerold in een papierken. Ah, dat was zo groot, tien centimeter? Ja, je hebt klantjes ook hè, dat verkopen ze naast babbelit, aan de zee. Ah, het is die stof zo ongeveer. Van ja. Ah. Ja. Karot, ja, dat zie ik hem, hè. Want inderdaad, een karot, en dat zou ook de verklaring kunnen zijn van de bekende snoepverkoopster in As, hè. net, ja, net, karot, ja. net, net karot. Ja, ja. hoewel, je deed mij een beetje twijfelen, omdat een karot, maar dat is dan toch West-Vlaams, euh, betekent wortel. En ik heb horen zeggen dat net karot ook euh, groente verkocht. Ja, dat is juist ook. He, het zou dus even goed zijn dat het met die karot te maken zou hebben, maar net karot was Van As blijkbaar. Ja, en dus he. Ja, het zou wel zo zijn dat die karot een bol was erin he. Ja. Dat was niet de grote bazaar Van As, de grote bazaar ja. Van As. Ja, dat Dus ja. een grote bol in een papiekje gedrood, dat was ja. een karot. Dat is een karot. En dat was een beetje gelijk als de zebra zeg je. Ja, zo sowieso. Alleilijk, als die babbeleute, zou ik zeggen, hè. Mm. maar dat was meer gestrept, wat donkerder wat bleker, wat donkerder wat bleker, dat was de karot. Ah ja, ja, zal net karot, dat net geen dezelfde gemokt hebben, of? Ja, dat was het niet zeker. Nee, nee, waarschijnlijk niet, hè. Nee. Uh, nu dat we toch over netkarot bezig zijn, ik weet van mijn gebuur dat de kinderen er uh, kwamen om dat mens te plagen. Ja. En dat ze nogal wat liekjes zongen of, of uh, hoe moet ik zeggen, rijmjes uh, afdreunden. Uh, waarin dan ook uh, op karot, daar moest natuurlijk prot inkomen. komen. Ik weet niet of dat jij dat kent? Nee, dat ken ik maar weten. Ah, Ik weet uh, er iets van, maar ik durf het niet goed zeggen. Uh, want ik ben niet helemaal zeker, maar ik zal tegen volgende zondag een keer uh, navraag doen van netkarot met je prot. Ja. En, piep, piekarot. en piep die, piekarot. Zat op de pot, dat zal er ook wel bij geweest hebben. Ah ja. <coughs> ja, goed. Bedankt. Ja. Geet geen andere boot van tijd. Ah, mijn broon. Ja. Dat kennen we, ja. ja. Dat, dat ja. kennen we, ja? Ah, ja. Ja. ja. Dat is een zeer oud woord, hè? Mijn broon komt van het midden-Nederlandse braai. Dat betekent kuit, dus een vleesbal, hè? Dus ja. ja, goed dan. Nou, zie ik in één keer zo je mijn verbeelding, verbinding, de verbinding... Van de Neerstraat met Kwaadgat. Ja, dat zie ik ook. En daar lag een wekscan. Hoeite dat in dat Het was er van tijd nogal gelattig. Dat moet ons niks bellen. Zelfs. Van Kwaadgat, een verbinding naar nee, de Neerstraat. Een weksken. Ja, hallo? Nee? Ja. Dat is hier? ja. Ja, Ik Robert. juist over dat weksken. Ja, dat was het Stroombond, nee. Ja. He, ja. Het is dat wat je bedoeld Ah ja, ik zeg, het was er van touch gelukkig. Ja. Dat is daar dat in touch heeft en al dat. Ja, van veu, ja. Ja. Ja. Ja. ja. En er was ook bavkeur het bunt waar ze er Ja. Dat weten we misschien niet. Dat hebben we zo niet geweten Robert. Hoe ja. gaan we het ten rappen? Ja, maar dat wat is, daar is, nog. Daar is iets kut aan verbonden. Dat is wel ja. snel verkeren, Ik weet nu op welke dag het de te gaan. We stonden in, in de route van de gemeenteschool daar dus op het leste, en dat was balveurkeur als de meester ons niet een doel waar de leste man stroombond in. Ah ja. We niet moeten te bichten te gaan hè? Ja. Hoi. Ja. Dat was een smal dan nogal wel omhoog wel een om zo, ik, ik denk voor dat dat nou is voordat dat de dingen daar van halfstrijd kwam zo, Dat is daar, ja. Ja, zeker, zo, da, ja. ja En op listen daar naar de, na de neerstrijd toe stonden dan nog zo'n paar klaar, makkelijke zo tegen je, Ja, ja, ja ja, da, ja, ja. En dan kwam de noeken, enfin, noeke Van de noek van daar Ja, da. en dan kwam het nog snoofda van dingen en van uh, de klipper en er goed hè? ja, zeker ja. ja, ah, ja, ja, ja. We hebben ook zo van die bedeling gestaan, Robert. Ja, het theater was prachtig daar, joh. Ja, ja. Robert, een ja. karot als bol. Ja. Dat had dan nog gekost? Ja, is dat zo gelijk dat de madame dat juist zegt? Ja, het is te zeggen. Ja, 10 centimeter zou ik dat precies niet kunnen zeggen. Dat waren nou daar zo'n beetje wat verschillende linden zien. Mm. En dat was zo bleek donkerbruin donker brein, met plekjes ja, in, strikjes in, verstand? Dat was in Bahien gevoefeld, gelijk als we wel zouden zingen, een karamelle, ja, ja, met ja. een gruder. Ja. En dat was nogal tamelijk het als je dat deed. Ja, dan is het toch een beetje gelijk een babbelut. Ja, is het is heet, ongeveer heet. gelijk als ja. daar, maar iets gegroeider. Want in, in Knokke A is er ja. een grote winkel hè, bij moeder babbelut, ja, op ja. een hoek zo. En dan zie je zo'n machine staan waar dat de, in, ja, ja, ja, ja. de ja in gemokt of geminkt Ja. En, en dingen hoe zou ik zeggen trouwens, hè, je moet daarvoor naar de zin gaan, niet allemaal een hè Jawel, nou, ja. wel ja. Just, ja. En ik denk wel dat de naam van Voetsch komt omdat hij de karotten verkocht. Dat ja. dus geen betrekking krijgt op een wuttel. Een karotte nee. is, is, is een pijn, dus waar. Ja, ja. Ja, ja. He, maar dan feitelijk voetsch komt dus, de, de, de, omdat ze de, de dingen, karotten, verkochten. Ja, ja, ja. We willen veronderstellen dat ook. Ja. ja. Want nu in Nassig is dan niet karotten, tegen is wel, een karotte tegen wuttelen, zeggen Een wuttel, ja. Ja, ja. ja. Maar karot, dus in de betekenis van een karamelle, ja. dat werd die nog gezegd. Ja. ja, ja, ja. ja, ja. Maar of dat er inderdaad nou nog verkocht werd, dat weet ik nee. precies niet. Dus, dat zal niet, hè? dat nee. zal niet, dat zal tijd van het karot geweest zijn, ja, ja, Robert. Ja, ja. Zeg jong, als dat verbaal vergoed voor is, heb je dat gehoord Dan uh, de wegskisten Trastersweg weg en de weg? Ja jong, ik heb dat nog gekend gehad. Ik geloof dat er daarvan nog een gedeelte bestaat. Hè? Ja, dat zegt wij van de slagmolen ook. Ja. weg en de Stiepersweg. Ja. We zijn een beetje op zoek naar kwakkelbergen. Kwakkelberg. Ja. Dus wij weten wel wat dat ligt, ons vertelde, dus ging ja. uh, uh, ging er naar het tof toe. Hè? Ja. Maar, waar komt dat vandaan? Heeft er iemand mee ja. ja, dat zou ik echt niet kunnen zeggen. Van waar komen woorden voets? Ja, ja, ik heb hier nou is... juist niet maar gedacht, een woord dat iedereen kent en wat dat betekent. Een zemelenzijker. Ja. Maar van waar komt dat woord voedsel? Van waar werd dat voedsel afgeleid? En dat is vaak niet interessant, om ja, ja, ja, ja. te weten van waar dat, dat voedsel komt. Hè? Dat is juist, dat Iedereen dat is juist. weet wat dat betekent. Ja. Maar van waar dat woord voets komt? Ja. Ik heb al allemaal dikke schieten zitten op houdt en dat zeggen. zeg van, maar, ik zeg, van waar komt dat nou voetje? Ja, het ja, zou moeten lukken dat dan in de zemel deed, <laughs> ja. dat zal het wel niet zijn. <hierp> niet nee. Het. Nee. Ja. En dat is feitelijk het, het machtigste dat je kunt achterzoeken ja. van waar dat voetje komt. Dat is ja. juist, jongen. En hè? Ja. Plezant, ja. En plezantst ook ja. als je dat vinden. vinden. Ja. Zeg Robert, spreekt jij ook van Tellerix? Tellerix, ja. Met ne. Teller. Tenerix, ja. Zo zou je dat gezegd, hè. Want ik heb al varianten gehoord. Tellerix, mijn le. Tellerix. Tel ja, ik En ben... van beide heb ik nu gehoord dat je spreekt van tedderix, min d. Ja, dat kan ook mogelijk zijn. Dat maar ze wel... Maar we waar zo zogezegd, op Tenerix. En ja. je weet waarschijnlijk, hè, dat de dingen, hoe zou ik zeggen, het gebied dat lag veronderstel, dat, dat, dat, dat, hè. Dat dat een eigendom was, dus van een zekere Hendricks. Ja, dat zou het kunnen zijn, ja. ja. En dat dat dan misschien daarvan te is, ja, ja, ja, ja. want ik geloof nou, het baantje dat er leid is nou, hè. Ja. Dat daarna nou geklasseerd staat onder de naam Hendricksdal. Ja, ja, inderdaad. Ja, maar het zal er zeker mee te maken hebben. Ja. En die tennerix of tellerix ja. of tedderix, dat zijn, we moeten maar allemaal dus vervormingen van... De vervormingen, ja. denk ik toch, hè, Lode, dat dat de vervormingen ja, ja. zijn, dus van de eigenaar, dat, dus, eh, dat is de grond. Alleszins. En nog in Akotierhinder, uh, die uh, buzzen, hè, de beurs, ja. uh, dat is daar de Anjelierenlaan hè, in de ja, streek. Ja, ja waar dat Pieter Bist daar woont. Ja, hè. Ja, ja, ja, ja, ja. En wel, dat is... Uh, ook weer een naamgeving naar de vorm, dus een zakvorm. Want als je dan op de kop stond, hè? Ja. Wat dus van de dingen van. Dan zegt dat dat zo'n zink. Ja. Dus ja, wat is een zink, Een zeggen ze dat tegen een zak, een hè Ja. Ja, ja, ja. nog een kleine vraag? Het gaat over stint. Je kent dat, het stint. Omdat Lindemans vertelt dat daar een steengroeven was, destijds. Stint. Maar, al, ja, het steent, het steent, hè. Het stint, ja. stint. Dus ook daar in Walfrom, Ja, in meer. ja. Zo het de de ligt daar dus in de buurt van, van, dat, in de buurt van, van dat doom naar het Ja. Uh, maar Albert zei het, ja, als de boeren daar werkten, dat waren allemaal karnen en stien dat daar uh, rondvlogen. Dus dan moet dat wel een, een steenrijk uh, gebied zijn. Maar dat ze daar vroeger een steengroeven hadden, mm, dat weet is ik is wel techniek. Dat zou kunnen zeggen ze, dat zou kunnen. maar feit, lustig het geval op de Karanberghoek hè, ja. hier in As, ja, ja. dus dat was de ook het minste dat je daar een schip in de grond stakken, kwam er met een deel karamboven. boven. Maar ja. vanwaar dat er ergens voets komt, ik heb me trouwens nooit niet geweten of nooit niet horen vertellen, dat dat ergens zou een steengroeven geweest hebben he. Nee, dat is, een, dat is een interpretatie van Jan Lindemann. Ja, maar je dat brengt, kan mogelijk zijn. Hè? Je brengt dat natuurlijk in verband met steen en steent. De te is een plaats ja. waar steen gewonnen werd, zei ja. hij. Maar dat ja, ja. is natuurlijk vermoedelijk, uh, hoe zal ik zeggen, uh, vrij theoretisch uh, ja. bekeken. Hè. Ja. Denk ik. Dat, dat kan mogelijk zijn, hè? Ja, ja. Alleen zeg, we hebben hier wat opgezocht, hè? Gevonden. Ja. Zeg, het beste nog, hè? Ja, René. Ja, beste, bedankt. Bedankt, hè? Bedankt. ja. René? Ja. Het is Frans, hè. Ja, Frans. Nou ja, wel, over dat we het schietloos, hè? Ja. Ik ben gisteren naar de meidsetting geweest. Ja. En ik was maar niet waarin. Ik nee. vind me toch zo schietloos. Ja. Zo lam, zo tam. Die ja. mijn ala. Ja. Je moet niet in een taloor. Nee. Schietloos. Nee, mijn naak. Ja. Schietloos, dat komt van groenten of. of, of uh... Help me toe in de tuin. Hè. Eet dat schiet, iets schiet. Iet ah, ja. dat niet goed groeit, Eet dat niet goed groeit. Ja. En dat werd overgebracht. Op een min, hoi oh, dan is. dan is zo schietloos vandaag, je er geen weg mee. Dingen gebruikten dat veel vroeger Céline. Ja. Frans zijn moeder, hè. Ja. Deze ouder. En is die dan in die betekenis? Ja, niet? ik, ik voel me niet de best, ik voel me niet gelukkig, maar die me dat wel. Ah, wel, die taloor, hè? Ik ben ja, een ik beetje. Ik leg gewoon op zijn assen, hè? Ja, ja, ja. ja. ja. ja ik... uh, maar natuurlijk, als ik dat wel. dat gaat niet kunnen werken hè? Ja. Ja, jammer ja, ja, niet. Ja. Er ja. is een manier van uit te leggen. hè kind, kind <laughs> moet een naam hebben, hè? Je wordt badier te niet, joh. Nee, nee joh. Joma, joma. absoluut niet. Zeg, ja. daar is daar over netkarot gesproken. Je ja. Ja. Ge weet dat me dat nooit geïnteresseerd, ja. die baannamen. Ja. Ik geloof nooit dat netkarot dat dat komt van dat woord snoep. Hè? Want dat is inderdaad een soort snoep, maar mevrouw ja. Kost dat ook nog. Ja. En het is inderdaad zo, dat zij zijn zo'n 5 à 6 centimeter lang. Ja. En een centimeter dikte. Ja. En een soort beige kleur, zo. Ja. Een soort karamel alleen, ja. papier gewikkeld. Hè? Ja. Maar ik geloof nooit dat net karot, daar een baan naam van komt, ja. Want wij nemen dat van ja. En dat is niet alleen net karot. En net karot aan geen kinderen. Nee. Zo dus denk ik, ik dat er nog iets anders is van vroeger, van vroeger uh, komt. Hè? Dat zou komen, want het is want nog familie gaat de van. de hè? generatie, hè? Ja, ja, ja, ja. want gaat een zekere karot dat op, de, op het gaat, nog stammenheden heeft. Ja. Dat is ja. juist, ja. Ja, Wat dat lokaal was, waar de kummel en de gaat zo'n uile gingen. Ja. Ja. Ik geloof nooit, het is mogelijk, hè? ik zal het ook ja. nog nog keer opzoeken, maar ik geloof nooit dat er van voets komt. In de Meulenstraat om Noek, van het spiegelstroken te Ah ja, natuurlijk, hè. Rozenkaroten. Rozenkarot, hè. En de van Kranenbroeken, ooit niet allemaal, hè. Ja. Dat waren ja. van Kranenbroeken, hè. Ja. Ja. ja. Bon, ik heb een woord gehad gisteren van iemand, ja. waar dat ook de blaan tegen zeggen, maar dat is iemand van Asbeek. Ja. En eh, ik vond het toch zo'n zo goed woord, maar ik heb goed gesolleceerd of dat dat wel bestaat, dat dat geen woord is dat uit nou zijn duimgezogenheid, <laughs> en het is inderdaad een woord dat bestaat, afslodderen. Afslodderen. Ja. Oh. Ik gooi een, een tip geven, iets afslodderen. Ja, ja. je blijft aan de lijn. En je ik zegt blijf aan de uh, tegen Lode, slodderen, nee, dat daar is. hebben we precies al een keer over gehad. Ja, ja maar, toch, maar dat nog, toch niet. Zeg. Nee, niet afslodderen zijn. Slodderen in de van afzakken, denk ik aan slodderbroek en dat al allemaal. Ja, ja. het is iets anders. Ja, ja, ja, ja. goed Frank. is iets anders. Bedankt. En los een keer, het als je nog naar de meetgoed ziet dat je niet de schietloos zeggen. Ja. We dat niet kunnen waaren. Dag hè. Goedemorgen iedereen, dat is Louisa. Ja, Louisa. Ik moet eerst zeggen dat het schietloos is. Ja. Eigenlijk is dat niet in het aloer zei ze. Frans kan hem misschien niet in zijn taloor vullen, maar ja. werkelijk schietloos is zo, het zit maar niet binnen, het me. Ja. Dat is werkelijk toch, het, dat we het wel voor gebruiken. Ze. Ja, iets wat je niet kunt opkomen. Ja. ja, schiet maar niet binnen, ik ben schietloos, maar ik zal er wel opkomen zo. Oh, ja. Het tweede maar, ja, niet, niet ja. kunnen opkomen dan nou, ja, ja. Dat is het eigenlijk wel toch zijn. Het goede woord niet kunnen vinden. Ja, ja. ja. En niet kunnen opkomen, hè? Ja, ja, ja, ja. En, um, dan van afgeslodderd. Of wat is dat? Ja, ja afslodderd, ja. Ja, afgeslodderd. Wij zeggen, ah, dat is afgeslodderd. Daar is versleten en ook veilig. Je moet dan hem Zo zoiets dat aanduwen, afgeslodderd is. Ah, ja. ja. Daar, dan hebben we wel toch ook afgeslodderd. Ja. Slodderen, afslodderen. Het is natuurlijk niet in die betekenis dat Frans het opgeeft. Nee, ja, het kan zijn, hè. Ja, Het is mogelijk dat er nog een andere ploeg is. Ja, ja, ja, ja. En dan heb ik ook nog van die ploe. Ja. Ik heb maar wat te hoor zeggen van een ploo. Ja. Zo van beneden breed en naar onder, naar boven smal. Ik hoop dat ik het een beetje goed gezegd heb, Meloisa, want het is niet mijn sterkte. Maar dat is zo precies een beetje een hè? Als we dat in toch die ploeg bij uit. Ja, we hebben ze hier voor ons, hè? Ja, inderdaad. Ja, ja. Maar wat in de Stijl stil gezegd, plissole. Plissole. Ja. Ja, dat is weer van dat Frans, Frans, hè. Ja, en, en dat stemt dus overeen met die zwooploer? Eh, zwo, met dat zwaluwstaart, uh, of wat is dat? Ja. Hoe ziet het ah, dat uit, daarboor? Ah, bij, dat is lekker als van die kapotjes, hè, van achteren een ja. soldaat. dus op de rug, ah, ja, van boven, en dat valt van, dus naar beneden. En van breed. boven versmal. Ja. En boven smal en van ja. onder breed. Ja, wel ja. Dat is daar plissole. Ah ja. Ah, ja. Dat is een ja, of de zomstheid, ja, ja. Dat ziet er zo uit, het een tegen het ander, zo, precies. Als je dat bij je pakt, maar dat ze niet kunnen, is dat... Ja, zo werkt als een accordion, hè? Ja, ja, dat is juist dat wat dat accordion eh? wichtig, ja. Eh, allez, zo versterkt ja, al... toch wel dat hebben we al al die ploeken zijn er we dan wat van een accordion weg. Ja, <laughs> eh, wel, ja. Maar eh, in de stijl wordt dat over het algemeen plissorij genoemd. Ah, ja. Van het Frans, Ja, ah, natuurlijk, ah, ja. ja. ja, ja. Ja. Dat was niet een tallonnier, dat is ook allemaal Frans. Ja, maar ja. Die dus ja, de... ja, de, de maskers denken vroeger naar Brussel werken. Juist, ja. Toen ja. kwam dat voetje. Ja. ja, ja. Louisa, ja. een kleemakjes. Zie ik dat? Een is ja. ja. Ja, was ik er nog. En een ooie, hè? Een nois. Ja, ja, na ja. Jerse. Dat wordt het me eerst gezegd, hè? Ik moet ja. naar de ooie gaan, vuur. Voor... Ja. Maar kleemakjes, ze zeggen dat het een klimaatkist is of het is een ooie ook. Hè? Ja. Ja ja, ja, ja dezelfde afleidingen van erse Ja, ja, ja, ja. naaister, nou uh, ja, ja, ja, ja. kleemaakster. Maar ik had wel je naaister nou gezegd wordt als kleemaakster. En die daar is gewoon. Hè. Ja, dat is juist. Ja. Zegt als ze gaan in tijd maar dit karot niet gaat zingen? Uh, het is te zeggen, ik heb die nog gekend, maar Michiel van achter me van die karotten, ja. Weet je van wat ze dat maken, die karotten? Nee, maar dan, dat ga je weer. Van uh, de zeker. suiker, Dat blieke kinneke suiker. Ja. Ja. Maar hoe dat ze dat bewerken, dat weet ik niet. Maar als dat op een zekere temperatuur kwam, dat weer verwermd waarschijnlijk, dan karameliseer je daar. En ja. vandaar die donker, glazige strepen die. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Maar die lange karotten, die kun je nog kopen. Zee. Ja? ja, dat vind je nog, ze zijn natuurlijk een beetje versmalt, maar de papiertjes zijn over het algemeen hetzelfde gebleven, dat was een wit uh, blospapiertje met blauw druk op, ja uh, blablut, hè Barbelut, ja, dus juist, ja. ja. dat waren Veurnen en wat is dat, de Veurnense Barbelut. Maar je kunt alleszins nog krijgen, maar dan moet je wel in een, een detail-snoepwinkel gaan. Ja, ja. Nee, niet in ja, het groot zijn, wanneer je een het ja. ja, het was natuurlijk. Het zou gemakkelijk geweest zijn dat je op die manier net karotkost verklaren, maar ik denk dat de Frans uh, gelijk heeft. Dat, ja, ik geloof dat ook uh, dat hij dat dat ouder de is. Komt. Ja, ja, ja. Het zal nog wel iets anders geweest zijn, hè? Ja, of, oh. ja dat zal iets anders. Misschien waren naar groenteboeren en naar Brussel hingen en zo uh, karotten te verkopen. Ja, ja, dat kan, hè? Dat kan, dat kan hè. Dat kan hè. dat kinderen die een naam gekregen hebben, en dat dat dan niet tot karot is geworden, want, want karot is natuurlijk peenuswortel. Ja, ja. maar omdat ze ook onder groenten deden, ja, is dat, is dat mogelijk hè. Ja. Dus de voorzaten, of, of de broers, of weet ik veel, hè, konden in die stijl gezeten hebben hè. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat schiet maar er binnen, want ik heb dat loodst... ook... En wat, wat was dat juist, eh, Louisa? Ja jong, dus, ja, ja, ja, daar was tegen Jens schieten geloof ik, ik weet wat dat een per was. dat dus Ja, ja, was. Met tot de jaren Melberkes ja, ja, ja. Botsen, hè? Botsen. Nee, niet te vullen. En ja. Maar als je ze boesten, dat zijn we wel ook. Ja, ja, ja, ja, ja. ja je ze vliegen. Ja, ja, dat is van pijn dan, hè? Ja, ja, ja, ja. Dat, ja, dat is van pijn. Ja. Dat kennen we, ja, ja. ja. Voilà, botsen. dat was wat ja. ik heb. Bedankt. Was Bedankt. Goeie zondag, dag Goeie dag Zondag. Dag, dag, nog dag. een goede zondag, hè? Ja. Jaren, ja, nee, het is Albert van de Slagmolin, nog niet. Ah, Albert, goeiedag. Ja, goeiedag, mensen, allemaal. Dag blijven. Ik ken dat goed, afslodderen. Nou, wel, ik was als de mensen dat hij een keer op touch naar de voetbal gaan hè. Ja. dat hij van uit keeper ook nog zien afslotteren. ja dan gaat hij een keer in het muren van de halve cirkel staan voor zijn, voor zijn grote karree. ja en dan trekt hij zo een strijd met zijn negen, zo op de grond het muren van zijn goal voor te zien hoe dat moet staan ja. maar de boeren deden dat in ook voor een stukje grond ja. in plaats van de rand te pakken, deden dat met hun dat zo een keer hè. zo van pijl tot pijl en zo hè. Ja. En dan wisten ze waar ze moesten beginnen, nee Met een blok of zo. Ja, of met een bot. Schoen, of ja. een bot ja. Ja, ze zullen voet laten wat dan gaan waar In de grond. Ja, in de grond, zo bij dat ze speuren aan, hè. Ja. Lode. Dat was ik dat dat is, Jim. Dat is het alweer, Zie. Dat is het, ja. <laughs> zo hebben we het gekregen, ja. Ja, dat ja. was ik. En dan heb ik, ik uh, Robert gehoord zeggen van een zemelzijker. Ja. ja. Wel, een zemelzijker, dat is toch iemand dat je niet kunt betrijven, hè. Bij manier van va spreken, gezegd, hè? Ja ze een, hè zo tussen eh, licht en donker, <laughs> oh. maar, ja. je kunt dat ik eens moeilijk zeggen he, uh, wat dat juist is, ja, ja. ons interesseerden vooral van voor wat dat aan zou voeds komen dat Robert, van, wow. ja, ja. Wel, is daar Robert, hè van val vinden ze dan de haaitelij, maar een zeemelzijker is die maar ogen een wat je niet goed weet wat je niet dan dat je ja. nog echt content is precies. Alleen ja, ik kan het zelf niet goed zeggen. Ja, het is in de ne, moeilijk te omschrijven. Een zie je de gezaten. Ja. <laughs> <laughs> maar je feite is het zo in dat je min of meer niet kunt bedrijven En eh, in plaat verkochten ze wel de zemel. En die werd ook gewogen. Ja. Natuurlijk, de zemel die wogen niet veel. Ja. En wat ja. doen ze dan voor daar aan bedden doen, gewicht uit te geven, met een zeige natuurlijk. Oh, ja. Ze nat maken. Ah, oh, wat nat maken hè? op die of andere manier. we meer gewicht hebben. We meer gewicht hebben, en dan bracht er wat meer op, hè. Ja, je ja. Koeien... mullen weer, weer brood van je moet ook nog, hè? Ja, ja, ze hebben het brood, hè? <laughs> ja, ja. Een slechte tuin, <tijd <tijden> <tijd> allersdienst, hè. Want ja, is, dat is niet veel meer, hè? Dat is een neuverschot. Dat is geen is niet meer Want, kans, Dat zijn hè. de pelletjes hè? De pillen, ja. ja. ja. Het zou kunnen, de rode. Ja. Ik denk dat het vandaag zou kunnen komen, ja. natuurlijk. Hè. Maar ja, als je dat iedere keer de vee moest toevoegen, meer gewicht te hebben. Naast ja, nou, productief we... was dat precies toch niet. <laughs> maar dat was spreekwoordelijk, hè? die ja, ja, zou. Ja, ja, ja, ja. Het zou kunnen, maar al. Maar ja, ja. Dan heb je nog een woord, hè. Ja, zeg ik. En dat is op zwoontrekken. Op Op zwoontrekken. zwoontrekken, ja. ja. Op zwoontrekken, dus meer wat, hè, trekken. Ja. Zwoontrekken. Op zwoontrekken. Op Je blijft op antenne, uh, op telefoon, uh, Rode zal mij aan een keer klappen, want dat lijkt me als goed Op zwoontrekken. Ja. Hallo? Ja, kun jij mij zeggen wat dan een karottentrekker is? Een karotten. En een karotier. Ja, ja, ja. Dat is wel ook. Dat deed allemaal met karotten maken. Ja. Ja. En dat is nog steeds een assenswoord woord, een karottentrekker, ja, ja. karotiers op zijn ulsters. Ja. Maar karottentrekker is asses. Ja ja, ja, ja, ja. Ik weet wat dan is. hè? Maar heeft dat iets te maken met die karotten, met die bol? De karottentrekker is iemand dat zijn plantrekt, ja. hè. Ja, de plantrekker. Ja ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik heb uh, toevallig nog uh, opgezocht, dat karottentrekker. De karottentrekker. de karottentrekker, en onze pa, ja, we waren van de aan een karotje. En een karotje, dat was een plantrekker. Ja. ja. Maar je had de karotten trekken. dus wij zouden dat woord vandaan komen. Ja, Het zou te maken hebben met uh, uh, het woordje karot dat uh, uh, gesitueerd moet worden in de sfeer van de tabaksteelt. Ja. Zo heb ik het uh, ergens gelezen, ik zal het uh, voor volgende zondag een keer uh, beter opzoeken. Maar nou, In uh, dingen uh, in Assis is een karot, hè. maar weet je wat dat in Olsten karot is? Nee. Dat is siroop dat je kookt met suiker, bruine siroop. Ah, ja. met bruine suiker in, en dat moest koken, dus totdat dat opsteeg, want moeder liet dat dan op een papiertje vallen en dan hadden we wel een karot. Ja. Oh, ja. Dat was zo uh, een ding dat je zou zeggen hè. Uh, een lijper of twee dat je daarop gooit en dat was op Sanolsters een karot. Nou ah, ja. ja. Dus dat is ik vond dat benauw... dat wel veel betekenis heeft. Ja, nee. ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ik zal u tegen volgende zondag een keer precies uh, opzoeken waar het woord karotten trekken vandaan komt. Ja. Maar het heeft te maken met uh, tabak. Met tabak? Dat weet dus ik ja. Het de delen van de tabak. Ja, tabaksplant der tijd werd er Het wegtrekken daarvan? Ja werd gerokken, en dat is in een fabrikage van tabak. Maar ik zal u volgende zondag goed uitleggen. Dat moet dan helaas het einde zijn van onze, uh, ik zal zeggen, zeventiende aflevering, of achttiende aflevering al, uh, op 28, uh, 7, Bedankt voor het meewerken en graag tot volgende.